1 uur. Het NOS-journaal. Nisela Thomassen. Goedemiddag. Tientallen leden motorclub Satudara opgepakt in Amsterdam. Syrische troepen bestormen stad Hama en zilver en brons voor Nederland op WK Zwemmen. Het weer bewolkt en grijs. In de loop van de middag wordt de bewolking dunner. En in het westen breekt langzaam de zon weer door. Middagtemperatuur tussen 17 graden in het noorden en 19 in het zuiden. Morgen keert de zon terug met veel zon en maximaal tussen 20 en 24 graden. Dinsdag wordt het nog warmer met gemiddeld 26 graden. In Amsterdam zijn gisteravond 56 leden van de Molukse motorclub Satudara aangehouden. Volgens de politie was de groep naar Amsterdam gekomen voor een confrontatie met de Hells Angels. De groep zat in een restaurant in Amsterdam-Zuid, zegt de politie. Nou neemt hij van mij aan dat ze niet gewoon in een restaurant zaten. Wij hebben allen willen controleren of vaststellen van identiteit. Nou die controle liep in eerste instantie zonder incidenten. Maar op enig moment wilden ze massaal door de linies heen breken. Dat is een flinke confrontatie geworden met, uh, met de collega's van de mobiele eenheid. Er is zijn met flessen gegooid, met tafels, met stoelen. Nou dat is natuurlijk niet de manier waarop je rustig een etentje hebt in de Scheldestraat in Amsterdam-Zuid. Vier politiemensen raakten lichaam. Gewond, er werden twaalf messen gevonden. Twee motorclubleden bleken een kogelwerend vest te dragen. En in een tuin werden later nog twee vuurwapens gevonden. NOS-collega Robert Bas volgde de zaak op de voet. Robert, de politie had aanwijzingen dat er iets ging gebeuren. Houden ze Satudaro al langer in de gaten? Ja, die aanwijzingen dateren eigenlijk al van een jaar geleden. Toen kwamen de geruchten dat de bandidos, dat is een van de rivaliserende clubs... in het buitenland van Helsingios, ook mogelijke vestigingen in Nederland zouden gaan starten. Dat zouden we doen met hulp van de staat Lodara. En vanaf dat moment zie je dat de spanningen zijn opgebouwd. Uh, vanaf dat moment zie je ook dat de politie steeds letter wordt. We hebben natuurlijk de afgelopen weken verschillende keren gezien dat Harry Davidson dagen van motorclubs gewoon afgelast zijn. En dat is omdat toch die, uh, ja, die confrontatie zat eraan te komen. En klar, blijkbaar was de politie goed op de hoogte van tevoren. Want er was met massaal uh, uitgerukt. Er lag ook al een noodverordening klaar. Men wist dat deze bendeleden naar nee, uh, uh, Amsterdam zouden gaan komen. Ja, en gaat het er dan om uh, wie de baas wil, uh, wie de baas moet zijn? Ja, het is natuurlijk een, een, een, een strijd altijd van een beetje machtsverdeling. Wie is de grootste? We zien dat uh, de Helzendjels uh, als gevolg van een aantal processen in de afgelopen jaren enigszins uh, toch wel verzwakt zijn geweest. De Stad Rotterdam heeft eigenlijk van die periode gebruik gemaakt om te groeien. Is echt heel veel groter geworden. Uh, heeft ook uh, uh, niet mogelijke zeg maar, in de geleden erop genomen. Mensen uit uh, het woonwagenkampmilieu. En ja, de, de krachtsverhoudingen waren heel duidelijk verstoord. Vrijdagavond zaten de Hells Angels bij elkaar op het Leidse plein. Heel veel politie eromheen, helikopters, verschillende sirenes. Heeft dat iets met, uh, met gisteren te maken? Ongetwijfeld. Um, wat je heel vaak ziet in dit soort uh, ja, situaties: dat er rivaliserende partijen zijn, dat er heel veel geruchten zijn. En wellicht hadden Hells Angels opgevangen dat de Sato daar naar Amsterdam wilde komen. Nou, ja, dat is natuurlijk een regelrechte provocatie. Amsterdam is van Helse zo wordt dat altijd gezien en ze wisten misschien niet wanneer ze zouden komen. Dus die hebben vrijdag uit voorzorg zijn ze massaal naar het centrum gegaan. Nou ja, bleek dat ze een dag later de satu daren pas kwam. Maar ik begrijp ook van uh, mensen die erbij zijn geweest dat er wel degelijk Helse ook op afstandje hebben toestaan te kijken dat de satu Dara leden gearresteerd werden. Nou heeft de politie dus een confrontatie kunnen voorkomen. 56 leden van satu Dara zitten vast. Verwacht je dat het nou even rustig blijft? Nee, dit zal alleen maar verder gaan escaleren. Kijk, de geruchten van een jaar geleden... je ziet een soort langzame opbouw. Uh, je zag dat... ...leden van motorclubs uh, hun honken enorm aan het te beveiligen waren. Er werden stalen platen voor deuren gelast. Uh, aan allebei de kanten wordt er wel, werd er al gedacht van nou, er zit iets aan te komen. Ik heb met leden van uh, de motorclubs gesproken van de Sato Dara die uh, ermee gestopt zijn. Ze Zeggen ja weet je wel wat er nu gaat gebeuren dat kan helemaal misgaan. Dat kan helemaal uit de hand lopen. We hebben natuurlijk de situatie gehad in landen in Scandinavië waarbij over en doden zijn gevallen... Um, um, wat gisteren is gebeurd, dat is echt een provocatie aan het adres van de Hells Angels geweest. Dit kan niet onbeantwoord blijven, denk ik. Robert Bas, dankjewel. In Syrië bestormen troepen van president Assad de stad Hama. Er zouden minstens 23 doden, tientallen gewonden zijn. Nicole de Vever, die voor ons het Midden-Oosten volgt. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe groot is die aanval? Nou, de stad die werd al langer omsingeld. Maar nu zouden tanks van vier richtingen. De stad zijn binnengetrokken, dat melden mensen in de stad. En uh, er wordt lukraak met machinegeweren op mensen ge geschoten. Sluipschutters die zitten op de daken, nou water en elektriciteit die zijn afgesloten. En ja, artsen die melden dat tot nu toe 24 doden zijn gevallen. En zo'n 50 mensen in ziekenhuizen zijn opgenomen. Dus op dit moment uh, ja, is dat aan de gang en zijn dit de berichten die naar buiten komen. Waarom juist hamen? De was het toneel in begin jaren tachtig van een grote opstand tegen de vader van de huidige president, Hafas al-Assad. En die stuurde toen zijn broer daarop af en die heeft uh, die opstand bloedig neergeslagen. Uh, nou, woonwijken werden met de grond gelijk gemaakt, hele huizenblokken platgewalst met uh, inwoners daar al dan niet uh, in. En ik heb met veel uh, mensen gesproken die die tijd hebben meegemaakt en die getuigen van standrechtelijke executies. En toen werd de wereld eigenlijk buiten gehouden, wat, wat nu eigenlijk ook gebeurt. Er waren geen ooggetuigen. Later kwamen de berichten dat echt... Tienduizenden toen het leven hebben gelaten. Ja, die schattingen die lopen uiteen. En ook nu is deze stad weer in opstand gekomen. Het heeft even geduurd voordat ze zich bij het verzet aansloten. Maar het is dus een symbolische plek waarvan bijvoorbeeld ook premier Erdogan van Turkije zei... van wij willen nooit meer een hamer En daarom dat alle ogen eigenlijk op deze stad zijn gericht. Mm -hmm. Wat voor effect heeft dit soort acties op het verzet tegen het regime van president Assad? Groeit het? Ja, deze opstand die duurt natuurlijk al maanden. En Rama is niet de eerste stad waar de, waar de tanks binnenrollen. en waar veel mensen slachtoffer worden. waar veel mensen worden opgepakt. En wat je steeds ziet gebeuren. is dat, dat, dat daardoor in andere steden mensen weer de straat op gaan. juist om hun solidariteit te tonen. Om te zeggen, er zijn al zoveel mensen uh, gevallen. zoveel mensen gesneuveld. Uh, de schattingen. ja, de mensen zeggen dat het wel 1500 uh, kunnen zijn. die al zijn omgekomen bij deze opstand. En mensen gaan dus juist door. Als je ook Gisteren uh, honderdduizenden zijn honderdduizenden weer de straat opgegaan. Het regime doet er alles aan om deze opstand uh, bloedig neer te staan. Uh, zegt wij komen met hervormingen, wij willen praten met de oppositie. Uh, er worden wat andere politieke uh, partijen toegelaten. De noodtoestand is opgeheven. Maar wat men ziet op straat is veel geweld, veel bloedvergieten. En de opstand die gaat gewoon door. Nicole, Nicole de de Nederlandse pensioenfondsen hebben vorig jaar beter gepresteerd... dan de fondsen in de rest van de wereld. De Organisatie van Economische Samenwerking, de OESO... heeft het gemiddeld rendement berekend van alle landen... en kwam uit op 3,8 procent. De Nederlandse pensioenfondsen haalden 6 procent. Lijstaanvoerders zijn Nieuw-Zeeland en Chili... die rond de 10 procent scoorden. De Nederlandse fondsen hebben relatief weinig belegd in aandelen. De pensioenbeheerders hebben het overgrote deel van hun kapitaal... in obligaties zitten. In Rotterdam is een vrouw van 25 omgekomen... doordat ze op haar scooter tegen de laadklep van een vrachtwagen botste. De politie. Gisteravond reed er een jonge vrouw op haar scooter over de Kolsingel. Ze reed daar op het fietspad. En op een zeker moment is ze daar tegen de laadklep van een vrachtwagen aangereden. Zij is gevallen en ze is direct overleden. In Rotterdam werd gisteren het zomercarnaval gevierd. Mogelijk is er iets fout gegaan bij het afzetten van het feestterrein. De politie heeft de vrachtwagenchauffeur en een medewerker van het evenemententerrein aangehouden. Dit is het NOS Journaal met Isola Thomassen. Er zit wat vooruitgang in het overleg over de Amerikaanse schuldencrisis. President Obama praat met de Republikeinse en Democratische leiders... en het gaat de goede kant op. Er zou worden gepraat over een plan om het schuldenplafond... in twee stappen met 2400 miljard dollar te verhogen. De leider van de democratische meerderheid in de Amerikaanse Senaat... Reid is blij met de ontwikkelingen. Hij benadrukt wel dat de verhoging groot genoeg moet zijn voor heel 2012... zodat er geen nieuwe discussie ontstaat... tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen. I'm glad to see this move toward cooperation and compromise. I hope it bears fruit. There can be no short-term agreement, and I'm optimistic that there will be no short-term arrangement whatsoever. I'm also confident that reasonable people from both parties should be able to reach an agreement, and I believe we should give them time to do so. Als het schuldenplafond wordt verhoogd zou er voor een groter bedrag moeten worden bezuinigd zonder de belastingen voor de hogere inkomens te verhogen. Dat is een belangrijk punt voor de Republikeinen. Voor dinsdag moet er een akkoord op tafel liggen, anders komt de VS in acute geldnood. Een Nederlandse autorace heeft paniek veroorzaakt in de Noorse hoofdstad Oslo. Bij de Carbage Run rijden oude, omgebouwde auto's in vijf dagen van Nederland naar Oslo. Na aankomst in de Noorse hoofdstad viel één deelnemer op door het cilindervat op het dak van zijn auto. Omstanders zagen het vat aan voor een bom en waarschuwden de politie. Ook speelde mee dat de auto een Belgisch kenteken had, zegt de organisatie van de race. Op zich staan wij in goed contact met de politie in Oslo. We hebben ook van tevoren, enkele dagen voor onze aankomst, hebben wij overleg gehad. En die zagen geen enkele probleem in onze komst. Alleen die hadden gerekend dat alle auto's Nederlandse platen zouden hebben. En daarom hadden ze ons niet direct erkend, anders was er ook geen alarm geslagen. Toen bleek dat het loze alarm was, werd het gebied weer vrijgegeven. In Noorwegen zijn de autoriteiten extra alert na de aanslagen van vorige week... waarbij in totaal 77 mensen werden gedood. Een Iraanse man die zwavelzuur in de ogen van een vrouw had gespoten... hoeft niet als straf hetzelfde lot te ondergaan. Het slachtoffer heeft op het laatste moment gezegd dat ze afziet van vergelding de oog om oog actie is daarmee van de baan melden de Iraanse staatsmedia. De man spoot in 2004 zwavelzuur in het gezicht van de vrouw omdat ze verschillende huwelijksaanzoeken van hem had afgewezen. Sindsdien is het gezicht van de vrouw verminkt en is ze blind. Het slachtoffer zegt dat ze nooit is uitgeweest op wraak. Zij heeft wel een schadevergoeding. De man zit nu een gevangenisstraf uit van 10 tot 12 jaar voor zijn daad. In Afghanistan rust er een vloek op het nummer 39 op kentekenplaten. Autoverkopers raken auto's met het nummer aan de straatstenen niet kwijt. Het nummer 39 wordt in verband gebracht met de illegale seksindustrie. Een bekende pooyer reed met een kentekenplaat met daarop een 39 rond. De man was zo berucht dat veel Afghanen niet geassocieerd met hem willen worden. Ze gebruiken onder meer verf om hun kentekenplaat te wijzigen... om zo de spot van buren en kennissen te vermijden. We gaan eerst naar het zwemmen. Wat gebeurde er net? Een wereldrecord, Bob van der Tak. Ja, en een heel bijzonder wereldrecord, mag ik wel zeggen, waar de mensen hier in China zeer enthousiast over zijn. Namelijk gezwommen door een Chinees Sun Yang, de man van de lange afstanden, wint de 1500 meter vrije slag. Dat was niet zo verrassend. Maar hij pakt ook het wereldrecord af van Grant Hackett. De superman uit Australië van wel eer. Het 10 uh, jaar oude wereldrecord van Grant Hackett van 14.34.56 56 is uit de boeken gezwommen in Shanghai door Sun Yang 14.34.14. 14 En het was heel erg spannend, want het kwam echt aan op de laatste meters. Maar hij had nog genoeg in huis. Hij, uh, Wist het record te pakken. En uh, ja, dat is echt een hele knappe prestatie. Want dat was een heel scherp wereldrecord van Hackett. Ja, en zilver en brons voor Nederland op de 50 meter vrije slag. Uh, Bob, mogen we daar tevreden mee zijn? Ja, vind ik toch wel hoor. Als je twee medailles uh, pakt op één onderdeel op een wereldkampioenschap, dan uh, kun je daar wel tevreden mee zijn, denk ik. Ja, we hadden misschien op iets meer gehoopt, omdat Ranomi Kromo natuurlijk als eerste doorging naar de finale. De snelste was in de halve finale, maar uh, ja, het was uh, de pure sprinster Therese Alzhammer, die toch uh, de beste was uh, vandaag in de finale. zich uh, niet nog een keer liet verrassen zoals ze gisteren wel deelt, deed op die 50 meter vlinderslag toen ze klop kreeg van Inge Dekker. Kromo Jojo tikte als tweede aan, wel in een nieuw persoonlijk record. En uh, Marleen Veldhuis, en dat was toch wel de prettige verrassing wat mij betreft... Uh, derde heel knap uh, van haar een bekroning van haar uh, comeback naar haar zwangerschap. Verslaggever Martin Vriesema ving na afloop Ranomi Kromo Jojo op. Zij baalde wel van die zilveren medaille. Ja, klote. Goede tijd, goede race. Iemand sneller kun je niks aan doen. Ja. Zo simpel is het? Zo simpel is het, ja. Het was niet de beste vandaag, maar we hebben wel een hele goede race gezongen. Ja, tuurlijk baal ik. Maar. Uh... Ja, zomaar, uh... ja. ja, als een ervaren dame. Als een ervaren dame, die wil natuurlijk revanche nemen op de vlinder. Ja. Ik weet niet of ik ontevreden, heel erg ontevreden moet zijn. Ja, tuurlijk. Weer goud halen, mij. Maar... Ik moet eerst maar even, even dokter zien, want de elleboog is het heel erg fijn. Straks de Nederlandse mannen in de finale van de Estafette. Bob, wat mogen we van hen verwachten? Ja, ze gingen vanmorgen door als derde. Het was al knap dat ze die finale haalden, moet ik zeggen. Want het waren toch wel uh, stevige ploegen in die series. Maar uh, ja, ik heb net even de lijst doorgenomen met alle zwemmers voor alle landen. En dan zie je toch dat uh, bijvoorbeeld Australië en Duitsland eigenlijk met een... Uh, compleet andere ploeg komen met een paar sterren nog erbij ten opzichte van de ochtendsessie. Amerika is sowieso al de torenhoge favoriet met Michael Phelps ook onder andere straks in het water. En Nederland kan niet zoveel harder denk ik dan vanmorgen. Dus ik denk dat het podium eerlijk gezegd lastig wordt. Maar goed, we gaan het zien. Vorig jaar werden ze derde op het Europees kampioenschap in Budapest. En misschien zit er vandaag ook wat leuks in het vat. Je weet het maar nooit. In het Olympisch Stadion in Amsterdam zijn de Nederlandse kampioenschappen atletiek aan de gang. En die houdt kamp. En die zijn er al opvallende prestaties. Nou In ieder geval heel veel Nederlandse kampioenen. Maar dat is wel vaak op een uh, Nederlandse Nederlands kampioenschap. kampioenschap. Ja. Monique Jansen, dat is een opvallende dame die doet aan discuswerpen bij de vrouwen. Was de eerste in actie. Zij mag sowieso al naar het WK in Daegu in Zuid-Korea. En uh, heeft een nominatie op zak voor de Olympische Spelen in Londen. Ze, ziet, uh, ze liet zien waarom. 60 meter 75 bij discuswerpen. En zo hebben we wel meer uh, toppers hoor. op dit moment. KD en Smit. Rutger Smit uh, eindelijk weer in actie op een Nederlands kampioenschap. Is bezig met het discuswerpen. ...bij de mannen. Die wedstrijd is in volle gang... ...zoals heel veel wedstrijden... ...maar een paar hoogtepunten gaan we toch zeker krijgen... ...zo dadelijk in het komend half uur... ...met de 100 meter bij zowel de mannen als de vrouwen... ...en daar zijn we tegenwoordig heel sterk in... ...met Daphne Schippers een ongelooflijk wereldtalent... ...op de 100 meter en de 200 meter... ...en eh, natuurlijk Turendi Martina... ...de Antilliaan die nu voor Nederland uitkomt... ...en dat is ook absoluut de wereldklasse... ...dus in het Olympisch Stadion is veel te beleven vanmiddag... ...het is eh, net op gang aan het komen... maar het komend half Uur wordt het vlammen met de sprint bij de mannen en de vrouwen. De hoofdpunten van het nieuws. Tientallen leden van de motorclub Satudara opgepakt in Amsterdam. Syrische troepen bestormen de stad Hama. En Ranomi Kromowi Jojo en Marleen Veldhuis... hebben op het WK Zwimmen zilver en brons gewonnen op de 50 meter vrije slag. Dit is Radio 1... Max. Welkom bij de persconferentie. En de high-level hier over de terren. Ja, het is een goed stel hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom bij het tweede uur van de perstribune. Bij mij aan tafel dit uur Maarten van der Weijden. U weet wel van de Olympische Spelen in Peking. Van die beroemde mooie dag 21 augustus 2008. Olympisch kampioen open water. Hoeveel was het? 10 kilometer Martin. Maarten? 10 kilometer, ja. Ja, en ja. nog altijd uh, is dat natuurlijk een moment waar jij nooit meer vergeten. Dat is een dag waarop mijn leven compleet anders liep opeens, ja. ja, ja. Het word, werd nooit meer hetzelfde? Nooit meer hetzelfde. Goed, we praten er uitvoerig over door. Dit uur de vraag van een luisteraar op ons antwoordapparaat. Die gaat over de uitspraak van sommige woorden en van namen. Hoe spreek je bijvoorbeeld het woord Taliban uit? Doe je dat zo? doden bij taliban-offensief in Oeroeskamp. Of doe je dat zo. Afghanistan, opnieuw aanslagen daar vandaag. De taliban heeft die aanslagen opgeëist. Taliban, Taliban, zit daar beleid achter hoe je het uitspreekt. En zo ja, hoe komt dat tot stand? Verder onze vliegende kip, Jules van der Wart, op pad. Ettegoei, de Ettegoei, ooit van Feyenoord, Nederlands elftal nu bij RKC. En de stelling, Nederland zal bij de komende Olympische Spelen... de top 10 van het medailleklassement, als gewenst door chef de mission Maurits Hendricks, niet halen. U kunt reageren op onze site, deperstribune.nl van Max. Maarten van der Weijden, we hebben je stem al even gehoord, Maarten. Ja. En nu is het WK zwemmen aan de gang in Shanghai. Is dat een evenement dat jij als vroegere collega van die mensen... als topzwemmer nog volgt? Nou, ik volg het wel een beetje. Al die zwemmers, die ken ik natuurlijk wel persoonlijk. Ik volg ook het open water natuurlijk wel heel erg. Uh, maar ik heb nu al een heel ander leven. Dus ik volg het bijna wel, wel zijdelings. En die finales zijn dan vaak smiddags, dus dan werk ik gewoon. Dus dan kom ik thuis en bekijk ik de uitslagen. Ah, dan zie je wat ze gedaan hebben, die, die collega's van jou. Nou, Je kan straks meeluisteren, tien over half twee... dan is de STV-ploeg van ons uh, aan zet. Ja, van de mannen. Spannend, Spannend, hè? Ja, leuk. Nou, vorige week om deze tijd wonnen de dames goud. Ja. Zou het kunnen, denk je, bij die mannen? Nou, goud is denk ik heel lastig. Maar, ja, ja, Ze doen het wel goed, maar dat is wel iets te... Ja, We hadden het net al even over jouw... Uh, uh, uh, leven dat totaal op zijn kop ging, en wel hierdoor. En hier is Van der Weijden, die zijn eigen plan trekt. Hij zoekt zijn eigen spoor, hij heeft geen last. Oh, en ja. nu gaat het misschien gebeuren. Oh, ja, de hij ligt goed. Van der hij ligt goed. <applaus> Hij ligt fantastisch. Pieter van hij de, doet de Hogeband het. in het. En het hij lijkt te het. gaan lukken. Hij doet het. Van de Weijden met de demorage! Hij doet het. Hij doet het, hij doet het. Pieter van de Hogeband, je, je vriend. Daard, daard, je hebt het ongetwijfeld vaker teruggehoord, hè? Ja, ja, ik... Uh... Ik hoor het nog wel eens, ja. Ja, en het gaat, dit gaat ook een leven lang mee, hoor. Dit komt telkens weer uit de archieven te ja, oorzaaien. Ja, ja, dat is erg mooi. Uh, heb je nog wel contact ook nu met Pieter van de Hoge Band? Ja, ja die, die spreek ik nog wel behoorlijk vaak. Uh, hij is nu in Shanghai, dus nu iets minder. Uh, maar wij zijn natuurlijk wel redelijk gelijktijdig gestopt. Dus wij hebben dat proces van, goh, we gaan wat nieuws doen... en, en wat ga jij doen en hoe zie jij dat, hebben we wel een beetje uh, gezamenlijk gedaan... En, die periode ook vaak gesproken. Ja. Maar hij is wel iemand die uh, aan die sport blijft hangen, hè? die daarin verder wil... die daar op, op de achtergrond in doorgaat. Ja, hij is hele mooie dingen aan het doen met een, een, een community bij elkaar ja. zoeken... met een driehoek van wetenschap, bedrijfsleven en sport. Dus sport speelt nog steeds een hele grote rol in, in, in zijn werk... en bij mij is dat een stuk minder. Ja, daar komen we straks uitvoerig uh, over te spreken over wat je nu doet... Uh, en ook over het Zwarte Gat, wat er is ontstaan, neem ik aan, na die uh, Spelen van Peking. Nou, dat viel wel mee, hoor. viel dat mee? Oh. Ja, dat viel wel mee. Nou, u hoort van veel topsporters. <laughs> We moeten toch afkicken. hè? Het is, uh, het, is, het is afgelopen en dan, ja. Ja, nou, het, ja. Is, het is wel heel anders. Het was, was grappig. Ik, had, ik heb mijn afscheid aangekondigd tijdens het, het uh, sportgalen. Uh, en toen, toen je de sportman van het jaar werd gekozen? Precies, ja. Toen ja. heb ik gezegd, nou, ja, het is mooi geweest... maar de cirkel is rond, de, het is klaar. En toen bedacht ik me, goh, hoe ga ik nu mijn tijd in, ja. indelen? En toen besloot ik vrij snel, weet je wat... ik vond altijd het zwemmen zo leuk... dus ik blijf echt nog wel jarenlang een uurtje per dag zwemmen. Dat had ik mezelf een soort van als doel gesteld. Nou, dat heb ik drie keer gedaan. Binnen of buiten? Gewoon binnen het zwembad. Dat <laughs> okay, heb ik drie je. keer gedaan. Ja. En toen kwam ik erachter, wat is dit vreselijk. Echt, Want het doel was weg... En ja, dan was er eigenlijk met het zwembad heen en weer zwemmen, was er eigenlijk heel weinig aan. En toen bedacht ik mezelf, het is eigenlijk helemaal niet het zwemmen wat me altijd zo, uh, zo vasthield. Maar het was altijd voor een prestatie gaan. De ambitie. De ambitie. Oh. En als je dat hebt, ja, dan kun je ambitie zoeken in nieuwe dingen en dan uh, vult het zich vrij snel op. Over uh, ambitie gesproken, Maarten, want jouw sportfragmentje gaat over een vrouw met enorme ambities. Ja, ja. Ja, ik, ik, ik vond het enorm, uh, aan de ene kant mooi om te zien Femke Heemskerk, uh, haar 200-vrije slag. Een enorme snelle tijd in de halve finale. Uh, en in die finale lukte het dan net niet. Ik denk gewoon dat ik, uh, zeg maar, toch te weinig souplesse had en dat ik te weinig uit mijn ritme heb gehad. En dan kan wel komen dat je onbewust uh, het door de finale dat hebt. Dat kan natuurlijk gewoon uh, komen, maar ja, dit is eigenlijk gewoon uh, voor mij onwaardig. Femke Heemskerk, ja. ja. Zich te pletter getraind voor dit WK. Nou, ik, vind haar, ik vind haar zo'n duidelijk voorbeeld van iemand die er helemaal voor gaat. Zij, zij verhuist naar Frankrijk om daar te kunnen trainen. Zij, zij leeft helemaal voor haar sport. Zij, zij, zij breekt haar relatie af en zegt... nee, ja, nu even niet, ik ga helemaal voor ja. het zwemmen. Uh, en dat doet ze op een, op een geweldige gefocuste manier. En ze doet er echt alles aan. Alleen dan nog kan het af en toe net gebeuren dat het net niet, niet lukt. Ja. En, en ja, laten we wel uh, met, met z'n allen hopen dat het volgend jaar net wel lukt. Nou ja, volgend jaar moet het, ja, dan zijn de Spelen... Dat is uh, natuurlijk het ultieme doel. Beter nu de Zeper en volgend jaar succes. Absoluut. De dit, dit, dit, dit WK is natuurlijk belangrijk ja. geweldig... maar dit zijn nog maar de kruimels vergeleken met volgend jaar. Anderzijds het, uh, lees je dan weer dat haar trainer van Verharen zegt... ja. Nee, uh, ze, ze treedt uh, in Frankrijk. van de, de, de ja, Verharen is de nu, bondscoach. Ja. De bondscoach, die zegt nu... ja. Ze moet wel met de finale druk leren omgaan. Ja, nou, maar volgens mij doet ze dat wel. En als je uh, haar prestaties ziet van Femke de afgelopen jaren... Ja. Ja, dan kenmerkt Femke zich juist dat ze op het belangrijke moment... juist altijd wel een hele goede race neerzet. Uh, dat het nu net niet lukt, ja, dat kan ook een keertje gebeuren. Ja. Nou ja, je zou ook. Moet zij haar hel gaan zoeken bij, ook bij een sportpsycholoog? Iemand die haar leert om met druk om te gaan? Of jij zegt dat is het niet? Maar ja, moet daar hulp van buiten komen? Hoe zou nou, jij dat, daarin staan? Dat, dat kan ze volgens mij prima handelen. Kijk, ook, ook mijn race. Hè. Je kunt heel makkelijk zeggen: sporters die het net niet halen. Uh, ja, dat is dan druk of psychologie. Dat zit er iets verkeerd en dan vinden ze dat moeilijk. Ja, dat kan allemaal wel. Uh, maar daar zou ik pas over beginnen als het echt meerdere keren gebeurt... waar ook in het zwemmen wel, wel voorbeelden van zijn. Maar bij Femke, dat zie ik juist als een zwemster die dat wel heel, heel goed kan. Ken je Evert de Apel? Ja. Ja, die ken je. Die is aan de lijn. Dag Evert, goedemiddag. Goedemiddag, over. Evert, uh, wat hoor ik nou? Uh, je gaat nog een jaartje door op de radio... en op de televisie als sportcommentator. Ja, bij de NOS. Zolang uh, Max niet belt, denk ik, blijf ik maar bij de NOS, toch? Ja, Max doet geen, uh, geen live uh, uh, sport zelf, uh, Evert. Maar misschien kunnen we er eens over praten. Stem <laughs> in, als jij een keer vakantie wilt. <laughs> oké. <Okay>. Uh, <laughs> nou ja, uh, twee keer per jaar, Evert. Moet ook niet te gek worden. Hè? Nee, oké. Okay. Nee, nee, maar, maar jij blijft. Ja, ja ik, ik heb een, uh, een aantal weken geleden een, uh, een mailtje gekregen van, uh, van Arno Vermeulen. Die gaat bij ons over de verslaggevers en de commentatoren. Mm. En uh, daarin uh, stond van uh, Denne zou het op prijs stellen om nog een jaar met jou door te gaan, met mij dus, en uh, onder de voorwaarden van vorig seizoen, dus zeg maar een, een 30-35-tal 30 wedstrijden zo verdeeld, uh, ja, zo eens een keer, één keer per weekend of zo, moet niet te gek worden. Nou, daar heb ik het over nagedacht. Nee. Ik denk, ja, ik kan wel achter de geraniums gaan zitten, maar dan gaan de geraniums dood, dus dat schiet ook niet op. Ja... Ik vind het nog steeds leuk, dus. Ja, want je bent in feite uh, formeel dus al een tijdje met pensioen, toch? Ja, ik ben 65 plus 2. Ja. Oh. Uh, <laughs> dat is ook wel leuk om het zo te zeggen. Dan gaat iedereen denken, oh, dat is, uh, dat is zo, zo is die al 67. <laughs> zou je ook niet zeggen. Huh? Dat is wel geoverd. Jij ziet er ook nog goed uit. <laughs> Dank je wel. Oh, no. Zeg maar, uh, uh, heb je nog ook nog een keuze dat je zegt... doe mij maar Feyenoord-Ajax, uh, dat schijnt nog een uh, klassieke topper te zijn... Uh, ook dit seizoen? Nee. Maar die heb ik uh, al regelmatig gedaan. Dus dat, dat, dat hoeft nee. Nee. nee. Ik, ik draai gewoon mee in het poeltje. Mm. En de vaste jongens krijgen de, de, de, de, zeg maar de belangrijkste wedstrijden. En uh, ik zie wel wat er, wat er op mijn bordje komt. Ik heb altijd de stelling uh, gehuldigd dat de wedstrijd die ik doe is de belangrijkste. Ja, dat, dat is waar. Uh, t, uh, maar ja, RKC-ADO klinkt toch anders, met, hoewel het mijn ADO is, dan, uh, dan PSV-Ajax. Heel gezellig hoor, in, uh, aan, ja. in de Langstraat, in Waalwijk. Klein nee. stadionnetje, hoef je ook niet zo heel ver van te horen. Nee. Aan te rijden, geen files, aardige mensen, niks mis mee. Nee, weet je al wanneer de eerste wedstrijd is waarin we je weer kunnen horen? Nee, ik heb nog geen schema gezien. Uh, ik, nee. ik, ik heb het idee dat, dat Arno uh, dit weekend zit te broeden op een schema. Vroeger schreven we dat op een bierveldje en dan gaven we dat in iedereen rond. Maar tegenwoordig uh, heeft iedereen een, een, een kleurtje in een Excel-programma. Ja, is zijn moderne tijden, Evert. Ja, ik kan het ook openen tegenwoordig. Ik weet hoe oh, het werkt. En, okay. uh, en dan zie ik ineens mijn kleurtje. Ik geloof dat ik paars of zo ben. Dan denk ik, oh, dat ben ik, uh, uh. nou ja, dan Herakles tegen weet ik veel of zo. Of Herenveen tegen weet ik veel wat. Of, ik vind het allemaal prima. Zo is het. Zolang je de lol en het uh, plezier kan opbrengen, even, zou ik zeggen: ga door. Dank je wel, ook. Tot een uh, andere keer, even ten oh, Napel. Leuk is dat, hè, uh, Martin? Uh, gewoon doorgaan, hè? Ja, ja er, zijn, er zijn wetten die grenzen trekken. Maar waarom zou je iemand als Evert met al zijn bekwaamheden uh, niet inzetten? Je kunt wel stilstaan, maar dan wordt het al snel samengewerkt. Ja, denk stilstandwater ik. is niks aan. Dat is niks, hè? Ik vroeg me wel af, uh, waarom kiest een zwemmer voor open water en niet voor het binnenbad? Nou, er zijn twee grote verschillen. Het open water is vaak langer, dus de langste zwembadafstand is 1500 meter. En mm. de 10 kilometer in Peking is dan toch wel een, een stuk verder. En in het open water zwemmen, dan zwem je met een hele groep samen op. Uh, waar je in een zwembad, dan heb je een lijn links van je, een lijn hmm. rechts van je. Dat is jouw wereld, jouw, jouw baan. Terwijl in het open water zwemmen is het iedereen zijn water. En dan kun je een beetje duwen en trekken en een beetje tegen elkaar aanzwemmen. Je kunt je concurrenten dat... ook anderszins uitschakelen. Nou, of nog of, of, of een beetje gebruiken. Als je hmm. achter iemand aanzwemt, dan, dan zorg je concurrenten dat, dat je stroming mee hebt... Uh, dus er komt een heel, heel tactisch spel ja. bij wat je in het zwembad helemaal niet hebt. Nee, maar, maar toch heb jij, jij hebt die keuze ergens onderweg uh, gemaakt. Weet je nog het moment waarop je dacht, nee, ik, ik, dit is mijn stijl. Ik moet die lange afstanden hebben en vooral zonder dak erboven. ja, Ja, nou, het was altijd zo dat het open water dat was op de Olympische Spelen geen, geen uh, onderdeel dus uh, er waren de zwemmers ook, ook iets minder snel dan, dan in het zwembad. Dus toen ik me niet kwalificeerde voor een EK in het zwembad, toen dacht ik nou weet je wat. Ik heb gehoord dat het wereldkampioenschap open water in Hawaii is. Dat lijkt me wel een mooi reisje, laat ik daar eens voor gaan trainen. Dus dat heb ik toen gedaan, gekwalificeerd ja. en toen bleek het een enorm leuk spelletje ja, te zijn. Ja, ja dat, dat klinkt heel makkelijk, daar heb ik me voor gekwalificeerd. Maar wanneer dacht je, ik, ik ben echt goed daarin, ja. dat, dat moet je op een gegeven ogenblik ook merken. Nou, dus dan, die, ik was altijd al beter in de langere afstanden ja. in het zwembad. Uh, dus dan, dan was de stap naar het open water een vrij logische stap. En dan doe je dat een paar keer. En dan merk je dat het spelletje en het duwen en het trekken. en je plekje in het peloton uitzoeken. dat dat wel heel erg leuk is. Ja. Marcel Wouda, de, de bondscoach uh, uh, van de open waterzwemmer. Ja. die trok zijn damesploeg terug in uh, Shanghai. omdat hij zei: het is hier veel te warm om in te zwemmen. Ja. Begrijp jij dat? Begrijp ik, ja. Hij was bang voor oververhitting van de zwemstation. Ja, nou ja, als het water zo enorm warm is... voor mij was het in Shanghai 31 of Lekker? misschien wel 33 Lekker. graden. Als je dan gaat inspannen... Ja, dat oh. weten wij ook wel, als je gaat hardlopen, als het heel warm is... Ja, dan, dan raak je je warmte moeilijk kwijt. En dat is bij het zwemmen, zwemmen natuurlijk exact hetzelfde. En als je dan uh, 25 kilometer moet zwemmen in het open water... Ja, dan duurt dat vijf of zes uur lang. En dan in die hitte zo lang zwemmen... ja, ik vind het heel terecht dat Marcel dan een streep zet... en nou, dan sta ik niet voor de veiligheid van mijn zwemmers in... dus die trek ik dan terug. Ja, wat Terwijl, zou je zelf, zou, zou, zou, als jij uh, zelf voor de keuze had gestaan uh, om, om te mogen zwemmen... wat ja, zou je dan kiezen? Nou ja, ik weet toevallig dat ik mijn lichaam... maar dat is heel persoonlijk... ik weet dat ik heel goed kan tegen heel warm water. Uh, dat heeft dan de consequenties. Ik was weer heel slecht in heel, heel koud water... Uh, dus ik had het wel aangedurfd, maar dat was puur op de persoonlijke voorkeur... of de persoonlijke uh, situatie van mijn, uh, van mijn lichaam. En als je algemene regels wilt stellen, ja, dan is 33 graden wel heel warm, zeker omdat in het zwembad zwemmen, de regel is dat het zwembadwater niet warmer mag zijn dan 28 graden. Nee. Waarom mag nee, je dan dat, wel in ja, het open water? Eh, dat wil ik vragen. Kijk, die, die jongens en meisjes die nu binnenzwemmen, dat bad heeft altijd dezelfde temperatuur? Ja, dat is altijd 28, ah, 27, 28 graden. Gaat, en dat lekker. mag ook niet doorgaan als het hoger is. Nee. Maar wat is, wat jij bent, dus een man van het warme water, hoe reageer je dan erop als het water koud is? Vreselijk. ja. Dus, dus ik wist ook, ik moet me niet inschrijven voor uh, koudwaterwedstrijden, want dan hou ik het een half uurtje vol. En als de wedstrijd dan twee uur duurt, dan heb je wel een beetje pech. En weet je nog wat het in Peking was? Hoe, hoe koud? Uh, ga ik even 30? Dus dat was ideaal water voor ja, jou. Ja, en ik wist ook dat Londen is straks veel, veel kouder is. Dus ik Waar wist... zwemmen ze dan in Londen? Toch niet op de Theems neem ik aan. Of, nee, ze zwemmen op of, High Park. Een... Oh ja. ja. ja, ja. Oh. Dus, dus dat water zal 17, 18 graden zijn. Ja, dat dat is, was voor mij enorm koud geweest. Ja, dan zou je, zou je daar absoluut geen goud halen als je de conditie had van, uh, van 2008? Ik wist dat mijn kans om daar goud te kunnen halen ja. een stuk kleiner was. Ja. Zeg, uh, we, we hoorden net dat fragmentje terug met, de, met jouw vriend Pieter van de Hoge Band. Uh, en, en ja, die heeft jouw als het ware ooit toch uh, een duurtje gegeven. Kom naar Eindhoven en dan gaan we eraan werken. Hè? Ja. Nou, hij was aan de ene kant de, de inspirator. Die zei van Maarten, uh, ik zie hoe jij je sport beleeft. Ik geloof in jou. Jij kunt een oh. heleboel uh, bereiken. Aan de andere kant is hij door zijn prestaties in Sydney en Athene... Ja, staat er in, een, in Eindhoven een fantastisch zwemcomplex. Ja. Zijn er alle faciliteiten, alle experts. Ja, en daar, daar heb ik de, de, de vruchten van uh, ge, uh, gepakt. Maar daar pakken de zwemmers die nu in Shanghai zitten... ook nog steeds de, de uh, vruchten van. Ja. Ben je tevreden tot nu toe met de, de, de medaillespiegel van, van Nederland? Want er wordt wel wat bij elkaar gefietst. Hè. In ieder geval twee keer goud, een paar keer brons, een keer zilver. Nou, het, het gaat volgens mij erg goed. En ik denk dat het wel uh, voor, voor de stelling ook... van hoeveel medailles gaan we in, uh, in Londen halen. Ja, daar speelt zwemmen altijd een belangrijke rol in. En als ja. ik nu kijk naar hoe de vorm van het Nederlandse zwemmen is... Ja, dan staan we er echt wel beter voor dan, dan uh, via terug. Maarten van der Weijden ik praat straks uh, graag uh, verder met je. wat je vandaag de dag doet en, uh, en hoe, je dat, uh, hoe je dat bevalt. Eerst nog even onze vliegende kiep, Jules van der Wart. Jules, nog altijd bij. Uh, oei, oei, Ed de Oei. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De vliegende, vliegende kiep. Ja, nog steeds in Papendal met uh, Ed de Goeie. Ed de moet uh, zaterdag tegen Heracles uh, spelen, thuis. Dat is voor jou een bijzonder moment, want dan keer je dus terug in Nederland op het allerhoogste niveau. Verheug je, je daarop? Ja, daar verheug ik me er, uh, heel erg op. Ik denk dat het afgelopen jaar ook een, een groot leerjaar is geweest. Vooral omdat je natuurlijk bij heel veel clubs uh, bent geweest waar je niet eerder geweest bent. Uh, je bent toch net wat ik zeg al 13 jaar weg. Veendam bijvoorbeeld? Ja, Veendam ben ik wel geweest. Ah, het is gewoon weer eventjes, uh, eventjes erin komen, even wennen. Maar aan de andere kant, uh, keepers training geven uh, aan, aan keepers is eigenlijk voor mij het mooiste wat er is. En is eigenlijk gewoon iets wat, wat, wat, wat gewoon in je vingers zit. Maar net zo niet te min, uh, League was, was een mooie ervaring. En hopelijk dat uh, het komend seizoen... Uh, weer een hele mooie ervaring gaat worden in de Eredivisie. En uh, hopelijk dat we eind van het kunnen zeggen van... Uh, we, we plakken nog een jaartje aan vast. Ja, dat zou het een mooie zijn. Zie je het ook een beetje als een opstapje voor jezelf? Want ik, ik kan me voorstellen, uh, je hebt op allerhoogste niveau gekiept. Uh, je bent keeper van de Nederlandse elftal geweest. Bij Chelsea, bij Feyenoord. Uh, je hebt in Europa Cup 2 vastgehouden met, uh, met Chelsea. Toen Gullit uh, net was vertrokken als trainer. Dan wil je eigenlijk ook wel weer meer. En, en bij RKC ga je niet strijden voor de prijzen. Nee, dat klopt. Maar ik denk dat het wel een hele mooie uitdaging is... om, uh, om het maximale... Uit ...uit je keepers te halen. En uh, ja, hopelijk gaat er, gaat er meer mooie dingen gebeuren in de toekomst. Uh, wie weet waar ik nog terecht ga komen of wat er eventueel nog gaat gebeuren. Maar voorlopig zit ik bij RKC en dan zal ik 100% mezelf inzetten... ...om het uh, zo goed mogelijk te doen. En uh, komend zomer gaan we dan gewoon weer kijken wat, uh, wat er gekomen gaat. Want het heeft mij persoonlijk verrast dat je terugkeerde naar Nederland. Je hebt, wat je al eerder zei, 13 jaar in Engeland gewoond. Uh, je, je bent ook keepers trainer daar geweest. En toch ineens weer et de groei terug in Nederland... Ja, het was voor mijzelf ook een, uh, een verrassing. Maar aan de andere kant uh, was uh, RKC concreet. Ze wilden me graag hebben. En ik wilde gewoon weer graag uh, elke dag op het veld staan. Ik heb het toch gemist. Ik heb x-ante jaren heb ik het niet gedaan. Heb ik al tijd vrij kunnen maken voor, uh, voor de familie. Uh, daarvoor heb ik 22 jaar zelf gevoetbald. En ja, dat is natuurlijk uh, dag in dag uit uh, bezig zijn. Maar dat ging me kriebelen. Nou, RKC kwam en uh, we wilden allebei heel graag. Dus zijn we eruit gekomen en sta ik dagelijks op het veld, wat in principe het mooiste is wat er is. Je bent dit jaar weg geweest. Wat, wat is het meest opvallend wat veranderd is? Nou, het weer in ieder geval niet. Dat, uh, dat is het ding wat zeker is. Nou ja, kijk, uh, ik denk toch wel afgelopen jaar kijken. In ieder geval de, de entourage. Als je bij bepaalde clubs komt, wil ik ze dan op een gegeven moment niet, uh, niet noemen. En uh, er zitten een paar honderd mensen. Dan denk ik van, ja, hoe moeten die mensen dat in godsnaam uh, kunnen doen? Dan heb je Haarlem niet eens meegemaakt, want dat was het slecht. Ja, nou ja, er, er waren een x-aantal die ook niet echt uh, denderend waren. Maar hun doen ook de best. En net wat je zegt, ik heb uh, in de top gespeeld. Ik heb uh, wat lager gespeeld. Het is weer mooi om, uh, om elke dag lekker weer bezig te zijn. En gewoon elke, elk weekend weer een lekkere wedstrijd te hebben. En om te kijken van, nou ja, wat gaan we doen? Een mooi. Maar stel dat er nou een mooie club, bijvoorbeeld Chelsea, weer komt uit Engeland. Wat doe je dan? Dan denk ik dat ik uh, het vliegtuig pak en gewoon weer lekker naar, uh, naar Londen gaat. En lekker is Want daar ligt je hart een beetje, in Londen? Nou, ik heb een fantastische tijd gehad. Maar ik weet niet wat er de komende zomer gaat uh, Gaat gebeuren. Ik ben eerst met nu, met dit jaar bezig en nogmaals in de zomer ga ik gewoon kijken waar, uh, waar ik uh, het, het jaar daarna zal zijn. Succes zaterdag. Ja, dankjewel. Het, het de groei weer terug in, uh, in Nederland te bewonderen, dus met dank aan Jules van der Wart. Kees Jansma, Kees, uh, uh, goedemiddag. Goedemiddag. In, uh, in Brazilië, Rio de Janeiro, gisteren bij de loting geweest. Uh, wat moeten we ervan vinden, Kees, van deze, van deze loting? Dat uh, nou voor mij niks. Ja, bij, ah, je, zijn, voetbalman. We zijn geloof ik verplicht en uh, de diers te houden. En Nederland is inmiddels in de positie dat het overal favoriet is, dus ook in deze groep. Ja, is dat zo? En dat moeten we dan. Ja, dan, ik vind het wel, ja. Dat is best een, een leuke groep, hoor, met Turkije. En, uh, en Roemenië, Dat zijn vrij gelijkwaardige tegenstanders, die drie althans. Ik vind dat Nederland er nog steeds bovenuit steekt, gelukkig. En uh, ik, ik denk dat Nederland favoriet is de, in deze groep, maar ja... ja uh, ik heb er nooit wel goed voorspeld gespeeld <laughs> Estland, Andorra zit er ook bij, kunnen we ook hebben. Uh, Kees, ja. he? maar merk, ja. jij, mer merk ja. jij in Rio de Janeiro dat Nederland inderdaad een status heeft? Uh, ja, dat is, uh, dat is zeker zo. Uh, van mijn werk is hier echt een persoonlijkheid. We hebben natuurlijk een maand geleden hier gespeeld in Nederlandse afval... ...en een aardige wedstrijd, vriendschappelijk 0-0. En we hebben Brazilië verslagen met twee internen als het DK. Dat is hier erg, erg hard aangekomen. En Van Marwijk is, uh, ja, we zijn hier heel kort, we zijn vrijdagavond gekomen, we gaan zo weg. Maar Van Marwijk is wel een persoonlijkheid hier die enorme aanzien heeft. En ik heb hem gisteren langs uh, tientallen praten aan de zijn microfoons moeten voeren om... Uh, om uh, ...te beantwoorden aan de vraag naar zijn mening over van alles en nog wat ervallen over Brazilië. Dus hij is hier echt, het is Deelse voetbal, ja. is hier echt de persoonlijkheid. Ja. En, en was, was de loting ook een, een, een, een feest om bij te kunnen zijn? Ik bedoel, uh, om, om te aanschouwen zoals jij daar het, uh, bij, bij zat in de zaal? Nee, het antwoord is nee. Uh, vind ik hoor. Uh, het is een beetje een gedrocht die loting. Want uh, ik geloof dat er 204 landen in een koper zitten... ...die over tal van zones verdeeld zijn. En uh, er wordt ongelooflijk langdurig geloot. En echt spannend is het niet, Kijk, Je moet doe. ook niet vergeten, uh, dat doe je ook niet, maar. dat wij nog midden zitten in de EK-kwalificatie. Ja. En dan moet je al loten voor een WK-kwalificatie. Dus niet iedereen zijn hoofd staat maar. Het moet blijkbaar, want het is een lange weg naar zo'n organisatie toe. Maar het, het is lang, het is saai, het is uh, <laughs> vaak oninteressant. Uh, en ik zou eigenlijk willen voorstellen aan de FIFA, maar ik geloof nooit dat ze naar me luisteren. Om zo'n loopt van die Europese zone gewoon lekker in Europa te houden. Zodat die landen die je daar uh, aan meedoen, gewoon daar elkaar kunnen treffen. En niet hier naartoe hoeven. Dat zou ja. mij een stuk efficiënter lijken. Ja. Kees, ik had net even te Napel, Die ken je uh, even in de uitzending. Ja. Kees, blijft nog een seizoen op de radio en op televisie. Uh, blijf jij tot en met het WK van 2014? Uh, bij de KVB? Ja, ik heb een contract tot en met 2014. Er zit overigens een, een, een, een clausule in uh, ja. bij de KVB. Dat als uh, Van Marwijk zou gaan en een nieuwe bondcoach zou komen... Ach ja. Dat hij best mag zeggen: van Ik wil niet meer met Jansma verder. Dus dan kunnen ze van me maar zeggen. Ja. Maar in principe zou ik het wel leuk vinden om uh, in de Pakermap van het, uh, van het topvoetbal hier in Brazilië bij zo'n WK aanwezig te uh, zijn. Ik jazeker. kan het me, ja, me voorstellen. Dankjewel Kees uh, voor deze reactie. Goede reis terug. Jazeker, ik ga er even slapen. Heel goed. Ja, het is 6 Dankjewel. Sorry. Ja, maar het is een vroeg, vroeg dag uh, voor Kees. Hè? Ja, dat ja, is u vroeg. Ja. Um, uh, jij uh, kijkt nu natuurlijk ook naar het zwemmen. We zijn in afwachting van die estafette-mannen. Uh, wat, wat, wat, uh, wat moeten we daar nu uh, van uh, gaan denken? Uh, het is een zwaar veld natuurlijk. Uh, de Nederlandse dames zijn doorgaans ook wat beter in de estafette uh, Ja, maar Je ziet sowieso dat over het algemeen de Nederlandse vrouwen wat, wat uh, hoger scoren uh, bij het zwemmen dan de Nederlandse mannen. Hoe zou dat komen? Ja, ja. misschien toch als toch kwestie van bouw. Uh, toch, toch lang rank en, en slank is toch echt wel uh, voordelig. Zeker voor het vrouwenzwemmen. Uh, dus dat, dat, dat, dat ons uh, postuur en figuur uh, bij de vrouwen toch iets beter past dan, uh, de, dan bij de mannen. Ja. Maar bij de mannen doen we het ook heel goed. Hè. Bij de EK uh, ze hebben nog een bronzen plak uh, gewonnen op deze uh, 4 x 100 het uh, dus nou ja, bons op het EK. Dan, dan, dan wordt een WK misschien wel lastig, maar we gaan ja. het zien straks. Ja. Speelt de lengte in het open water bij jouw discipline nog een rol van betekenis? Nou, ik, denk dat zo, ja, ik denk dat sowieso de ideale bouw voor een zwemmer, dan moet je wel 1,90, 1,95 ja. zijn. Dat is 2 meter 4, is misschien wel iets te we, lang. We, we hebben het over de 2 meter. 2 meter 4, ja. ja. Maar voor het open water zeg maar, is het wel handig als je een beetje kunt duwen en kunt trekken. En als ik zag dat een kleine Spanjaard lag op de plek waar ik graag wou zwemmen. Ja, dan ging ik naast hem zwemmen, dan gaf ik hem een duwtje... en die ging in die kleine Spanjaard vrij snel weg. Ja. Dus dat je dan een beetje groot bent... en dat je een beetje massa in de strijd kunt gooien, is dan heel handig. En, en wor wordt dat algemeen aanvaard uh, binnen jullie uh, circuit... of wordt er na afloop toch nog wel even schuin gekeken of een lelijk woord gezegd? Nou, over het algemeen is het wel een soort van, van vriendengroep die dat allemaal wel uh, pikt. Ja. Uh, de scheidsrechters houden dat wel in de gaten met gele en rode kaarten. Uh, nou, ik heb wel in mijn carrière flink afgeduwd... maar ik heb nog nooit een gele of rode kaart gezien. Nee, nee. En de, de, zeg, we zijn nu ook van die gekke lange pakken af hè? Bij, ja. uh, bij dat zwemmen. Gelukkig ja. weer bij de, bij de mannen. Ja. Uh, vind je dat een voordeel? Um, Mag materiaal ook tot op beperkte nou, hoogte vol, Volgens mij op, is het belangrijk nee. dat voor iedereen de, de, de, de, de omstandigheden hetzelfde zijn... En we hebben een rare switch gehad dat door de pakken opeens andere zwemmers heel snel waren. Ik heb denk ik ook echt wel heel veel voordeel gehad van een, een, een, een, een groter pak. Zodat ja. die pijpen en de, de, de, dat je echt helemaal een full body pak kon hebben. Dat hielp heel erg voor mij. Maar het is natuurlijk raar als je een sport begint en dat dan in een carrière opeens die regels veranderd worden. Dat opeens andere zwemmers heel snel zijn. Dat is zo. En we gaan naar, we gaan naar Bob, Bob van der Tak. Want het moment is daar dat de gladiatoren de arena betreden, Bob. Ja, inderdaad. Het allerlaatste onderdeel is het van dit wereldkampioenschap in Shanghai. En daar is ook de Nederlandse ploeg als derde vanmorgen doorgegaan naar de finale. En uh, dat uh, biedt misschien wel perspectief. Alhoewel, als je dan kijkt naar Australië bijvoorbeeld... Dat, uh... Vanmorgen achter Nederland eindigde in de series. Heeft nu een compleet nieuwe ploeg. Vier andere zwemmers. Ja, en dat scheelt natuurlijk wel een slok op een borrel. Amerika doet dat overigens ook. Maar goed, Amerika eindigde voor Nederland. Ging als snelste door voor Duitsland en dus Nederland. En Amerika de grote favoriet in deze race om het goud te gaan winnen. Om de wereldtitel van twee jaar geleden te prolongeren. Nederland vanmorgen in een tijd van drie 34-59. Een halve seconde ruim boven het Nederlands record. En dat zullen Nick Drieberger, Lennart Stekelenburg, Jury Verlinden en Sebastian Verschuren nu toch in ieder geval willen verbreken. En dat zal ook zeker nodig zijn. ...om in de prijzen te kunnen vallen. Amerika dus sterk met onder andere ook Michael Phelps straks op de vlinderslag. Verder Duitsland met een hele goede ploeg twee jaar geleden. Uh, uh, tweede Duitsland in exact hetzelfde kwartet. Australië is natuurlijk een sterk zwemland. En verder ook nog Polen. Heel verrassend door naar de finale Japan, Canada en Groot-Brittannië. En geen Frankrijk en Rusland. De nummers 1 en 2 van het Europees kampioenschap vorig jaar in Budapest sneuvel vanmorgen in de series. Niet de sterkste ploeg opgesteld en daarvoor dus afgestraft. Nu de start van de race zometeen met te beginnen uiteraard de rugslag voor Nederland. Nick Driebergen in baan 3. En wie zijn de andere rugslagzwemmers? Heden Stukkel namens Australië, Nicholas Thoman namens de Verenigde Staten. En Helge Meeuw, de ervaren Helge Meeuw, is de startzwemmer namens Duitsland. Nick Driebergen nu. Hij hangt aan het blok daar in baan 3. De start van de race. 4 keer 100 meter wisselslag. Het laatste nummer op dit WK. De weef is zojuist al door het Oriental Sports Center van Shanghai gegaan. En nu dan weer de ogen op het sportieve gericht. Nick Driebergen moet uh, de schade beperkt zien te houden. Hij heeft meteen al een kleine achterstand op Toven. De Amerikaan in baan 4. Die uh, ligt aan de leiding voorlopig. Maar Driebergen. Kan nog wel redelijk mee. Het is uh, Duitsland en Japan die ook goed gaat. Ja, Japan heeft zoeken iren in het water. En dat is natuurlijk een hele goede rugslagzwemmer. Het verschil tussen Japan, Groot-Brittannië en Duitsland. Miniem Driebergen keert als zevende. En moet dan nu komen in die tweede 100 meter Nick Driebergen. Zometeen gaat hij het stokje overgeven aan Lennart Stekelenburg. Driebergen kan nog wel redelijk mee. Het is nog altijd Tomen. Die goed gaat, Ire gaat goed en uh, Helge Meeuw gaat ook goed namens Duitsland. De verschillen zijn nog klein. De eerste overname is daar. Lennart Stekelenburg nu voor Nederland. Nederland keert als zesde. Driebergen met een tijd van 54-32. Daarmee ligt Nederland iets voor op het schema van het Nederlands record. Dat is goed dus van Driebergen. Nu moet Stekelenburg dat een goed vervolg gaan geven. Stekelenburg die uh, nog altijd wel wat achterstand heeft. Maar dat is uh, logisch natuurlijk. Want dat had Driebergen ook. Het is uh, voorlopig... De race die bepaald wordt door de Verenigde Staten en door Japan, Duitsland op de tweede plaats nu. De uh, Verenigde Staten op de derde plaats. Nederland naar 150 meter op plaats 5. Stekelenburg is dus een plekje opgeschoven. Moeten nu de tweede baan goed doorzien te komen, Lennart Stekelenburg. En wat gaan de Japanners hard zeggen? In baan 6 nu met Kosuke Kitajima. Japan dat de twee beste zwemmers uh, als eerste twee zwemmers heeft op de rugslag en de schoolslag. Dus ik verwacht dat Japan zometeen nog wel wat zal terugvallen. En dat dan Amerika komt opzetten. Want voor Amerika nu Michael Phelps. Helfhalve. Wegen de race. Japan, Duitsland en nu Australië op de derde plaats. Nederland op plaats 5 in 1.54.94. Dat is zo'n drie tiende sneller dan het schema van het Nederlands record. Daar kun je weinig van zeggen. Nu Jury Verlinde op de vlinderslag. Moet wat uh, zien goed te maken op uh, de rest van het veld. Het is een uh, spannende race hoor. Want Amerika heeft nog niet gewonnen. Nog altijd Japan, Duitsland en Australië. Amerika op de... Wat is het? Vierde plaats, Nederland nu vijfde. En de verschillen zijn niet al te groot. Maar daar komt Michael Phelps op die tweede baan van zijn vlinderslag. Hij zwemt naar voren nu. De grote man Michael Phelps. Wel een paar tikjes gehad hier natuurlijk van zijn landgenoot Ryan Lochte. Maar hij is nu Duitsland en Australië voorbij. Amerika nu op de tweede plaats achter Japan. Duitsland drie. Nederland keert als vijfde. De tussentijd 2, 46, 54. Het gaat nog altijd onder het schema van het Nederlands record. Maar het podium is denk ik te ver af. Sebastian Verschuren zal dit gat toch niet meer goed kunnen maken. Dat gaat niet lukken. En wie gaat de race dan winnen? Ik denk dat het Amerika wordt wat nu in het water heeft Nathan Adrian. Nathan Adrian moet de zaak gaan afmaken voor de Amerikanen. Het is Paul Biederman namens Duitsland. Die kan natuurlijk ook een aardige vrije slag zwemmen. Die uh, is in een uh, duel verwikkeld met Shogo Hiara, Maar het is uh, Nathan Adrian die het moet afmaken voor Amerika. Maar daar komt James Magnussen namens Australië. Op de laatste meters wordt het Adrian of wordt het Magnussen. Hij redt het net. Amerika wint Australië 2 en Duitsland 3. En Nederland pakt de vijfde plaats in 3.34.11. En dus geen nieuw Nederlands record. Nou, dat was een uh, enerverend einde van dit wereldkampioenschap. Een uh, spannende race. Uiteindelijk toch gewonnen door Amerika zoals verwacht. Maar Australië kwam met die uh, kanjer van de 100 meter vrij. James Magnussen nog behoorlijk dichtbij. 3.32.06 de tijd van Amerika. Australië daar twee tiende achter. Duitsland wordt derde. En Nederland dus vijfde in 3.34.11. Geen medaille erbij, maar wel een... Uh... Mooie reis om dit wereldkampioenschap mee af te sluiten. Maarten van der Weijden, uh, 3.34.11. Nou, dat, dat is al een stuk sneller weer dan uh, de kwalificatietijd hiervoor. Het ja, en, vijf, en je ziet op, op zich, het gat is helemaal niet zo heel groot. Nee. En het, de kwaliteit van dit team is dat het wel heel breed is. Uh, al die jongens die ze hebben ook finales. Uh, zoals als ze dan een mooi team uh, vormen en dan allemaal nog ietsje hadden kunnen. Nou, wie misschien weet, kan het zomaar. Wie weet wat Londen ons gaat brengen met dit uh, gouden, uh, bijna gouden stel. Nog niet, maar het komt eraan. <lacht> <lacht> ons antwoordapparaat uh, dat staat de hele week klaar om door u ingesproken te worden. En dit is wat we aantroffen de afgelopen zeven dagen.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 Maar aan de achterkant kan ik nooit op de FM Radio 1 ontvangen. Dus graag Radio 1, altijd op de middengolf. Ik mis Radio 5 ontzettend. Wilt u alstublieft weer zorgen dat Radio 5 op 747 AM terugkomt? Ik mis de kerkdiensten. Ik mis hem heel erg. Goedenavond, mensen van de perstribute. Eerst Johnny Hooghans, die met zijn naam heel Nederlands op zijn kop zet. Vervolgens overlijdt Johnny Krijkamp. En nu is het dus Johnny Hoes. Beste mensen, dit kan geen toeval meer zijn. Ik zit naar zomergassen te kijken. En er komt de zoveelste keer die Bram Bakker op de televisie. Ik zou ontzettend graag een keer een ander psychiater willen zien in, uh, in Nederland, want er zijn er genoeg. Maar het is altijd brambakken, brambakken, brambakken. Ik volg al 68 jaar de Tour nou, De laatste tien uh, jaar of zo dus, uh, doet Maarten de Krol onder andere vlaggeving op tv. Nou, Ik vind hem verschrikkelijk. Hij is er uh, helemaal uit. Hij hoort zichzelf veel te graag praten en hij denkt dat hij alles weet. Ze is bijna de oude tijden van uh, Jan Daarvoor te komen en af en toe ook nog meek. Smeek doet het zo prettig met inside information over wat hij onderweg ook nog ziet. Dank u. Het gaat uh, om de uitspraak van uh, Iran en Taliban en dergelijke, Oman, uit een ja, soort overdreven correctheid. Hoor ik de laatste jaren steeds Taliban, Oman, Iran enzovoort? Ja, ik zou pleiten voor de meer Nederlandse uitspraak, zoals dat ieder land dat op zijn eigen manier doet. En ook voorts om Kabul niet en Istanbul niet heel politiek correct met een U te schrijven, maar gewoon met OE, zoals het officieel ook hoort. Fijn, uh, dank u wel. Max Antwoordapparaat 035 677 6001. De uitspraak van buitenlandse namen, van woonplaatsen... Uh, hier is uh, aangeschoven in de studio op de persbune. Peter Taal, voorzitter van de, hoe kan het ook anders, taalcommissie. Lid van, hoor. Geen voorzitter. Nou, maar je hebt wel uh, formeel heel veel te doen hè, bij de taalcommissie. Je schrijft taalbrieven en die stuur je rond aan collega's. Maar help ons eens, uh, Peter, want hoe werkt dat? Is het Taliban of Taliban? Uh, het is Taliban, dat is ook de afspraak uh, binnen de NOS. Uh, we hebben er tegenwoordig een, een soort digitaal gids voor. Een elektronisch of een uh, digitaal bestand... waarbij je heel snel de, de uitspraak en de schrijfwijze... zoals wij die hebben vastgesteld, uh, kunt opzoeken. Ja, Je zegt, wij hebben die vastgesteld. Dat is de, uh, de taalcommissie die je net al noemde. Maar uh, het aardige is dat die is voortgekomen uit het, het Gootenburgh-beraad En dat slaat meteen eigenlijk op uh, de... De hele buitenlandse naamgevingskwestie. Uh, uh, dat waren mensen van de tv-journaals, radiobulletins van de NOS, uh, Wereldomroep. Die worstelden met de naam Gothenburg die uh, uh, in allerlei idiote varianten hoorden langskomen. Want mensen ja. die willen het zo, min, nou, zo dicht mogelijk bij het origineel houden. Dus kreeg je jeutenburje en zo. En dat is in Nederlands, klinkt dat bizar. En al die media deden maar wat, uiteindelijk? Iedereen deed maar wat. En wij zeiden van nou, laten we dan in deze club afspreken... hoe we het gaan doen. Ja. Laten wij allemaal Gotenburg zeggen. En dat, dat Gotenburg-beraad heeft vervolgens geleid tot, tot, ja, tot meer afspraken en mm. meer structuur in de die hele discussie. Er, er komt in Rusland een nieuwe president, met Vedef heet hij. En dan zegt iedereen met VDF. Ja, die zag hij. En dat bij. is nog fout volgens de Russen. Ja, Want de, Rus Rus de, de correspondent ja. in Rusland zei ja, officieel is het Miet-Viedjev met drie keer de J. Ja, maar dat kan hier in Nederland. Dat, kunnen, dat krijgen wij niet voor elkaar. Nee, dat wordt de aansteller, dat misschien ja. ook wel. En. De belangrijkste afspraak is dan, leg in elk geval de klemtoon goed. Ja. Of en je, of je dan met Vedef of met Vedef zegt, dat maakt niet uit... maar die klemtoon, die is cruciaal. Ja, dus, en zo gaat het elke keer opnieuw als er een nieuwe naam opduikt... Waar, waarvan wij denken, hé, hey, die kennen we niet. Uh, ja. How to pronounce. En dan is het voordeel van internet en YouTube tegenwoordig... dat je heel snel een mm -hmm. uh, Poolse, een Tsjechische nieuwscenter kunt ja. opzoeken... een nieuwsfragment daar, en dan hoor je hoe die nieuwe Tsjechische... Maar je hebt, uh, uh, je hebt dus ook internet, uh, Peter, je hebt ook teletekst. Hoe schrijf je nou Kabul? O-U, met een U? Wat dat betreft houden wij ons aan uh, ja, de, de Blauwe Bijbel, noemen we hem. Een, een schrijfwijzer van geografische namen. En daar staat uh, ja, van alle landen en de belangrijkste plaatsen aangegeven... hoe de Nederlandse spelling daarvan is. En die schrijft voor Kabul met een U. En ja, daar houden we ons dan ja. aan. Je ja. moet iets afspreken namelijk en dan je daaraan houden. Ja, en dus dat is soms, er is dat heel vreemd. Soudaan is met een U, ja. maar de hoofdstad Khartoum is met OE. Ja, ja, vraag ik niet is, om het, het uit te leggen. Het is niet beter. Huh? Het is niet, niet uit te leggen, ja. maar je moet iets afspreken en je daaraan houden. Ja, zo is dat. En de afspraak is dus Taliban. En als iemand uh, Taliban zegt, ja, dan moet je ja. daar vaak even op gewezen. En dat geldt dan. voor de NOS, maar dat geldt dan weer niet voor de KRO. De nee. en ze, die, gaan gewoon weer, die zeggen weer gewoon Angela Merkel. Ja. Of Angela. En je ziet hoe kranten het ook allemaal ja, onderling onderling zijn. Een kan met twee keer OE. Ja. Uh, terwijl het, wij dat doen, twee keer een U. In ieder geval, NOS en Wereldomroep uh, werken samen in de ja. taalcommissie. En uh, die trekken wat dat betreft één lijn. Ja. En het zou goed zijn dat iedereen zich eraan houdt. Dat zou heel mooi zijn. Althans, bewust. Het kan per ongeluk een keer misgaan met taal. Ja, en zo. ik vind kijk, in uitgeschreven teksten... teksten yep. die je voor een presentator schrijft... die, die moeten gewoon goed zijn, want dan heb je de tijd voor... om Sorry, dat voor dit. te bereiden. Maar ja. iemand die in een live interview een keer uit de bocht vliegt... ach, dat vind ik persoonlijk minder. Nee. Dank je uh, Peter. Okay. Aan het werk nu. Ja, aan huh? de slag. Aan de slag, Peter Taal. Uh, van sommige sportevenementen heb je het idee dat die altijd al hebben bestaan. De Tour bijvoorbeeld, of de Olympische Spelen, Wimbledon, noem het. En uh, ze zijn al meer dan 100 jaar oud. Een sp sporthistoricus als Jurrit van der Voorn, die houdt daarvan. Wel sterker nog Jurrit, jij bent er dol op. Ah joh, het is prachtig. Hoe ouder, hoe beter. En daarom snap ik ook, en ik ga even die mevrouw van dienst zijn... die zojuist aan het woord was, hoe iemand als Jan Nelissen zich voelt... we gaan even naar hem luisteren, als hij de ruimte mag betreden... waarin de alle, allereerste toerrijders ooit hebben gezeten vlak voordat ze weggingen. En hier zaten ze, al die mannen, in het laatste uur voor de start op 1 juli 1903. Moet je daarvoor echt naar het buitenland, voor de, dit, dit genre sportnostalgie? Met alle respect, de Tour is maar van 1903. Mm. De Olympische Spelen zijn maar van 1896. En Wimbledon, leuk, maar van 1877. Woensdag in Vraneke wordt de PC gespeeld, de jaarlijkse kaatswedstrijd. En die is van 1854 157 jaar oud. En dan wordt het pas interessant. PC staat voor permanente commissie en die organiseert het allemaal. Op de vijfde woensdag na 30 juni. Traditie. En daar staat het bol van. Allemaal in het Fries. En op deze woorden zit heel Friesland al te wachten. Vreunen en vriendinnen van de PC. Die... de die is begonnen. Zo, en al 157... 157 jaar lang. Ja, en dan al 154 jaar op hetzelfde kaatsveld in in Vraneker. Op diezelfde plaats werd in 1450 een kasteel gebouwd. En daar hoort een legende bij. Een voorspelling zei, dit kasteel zal verdwijnen van de aardbodem... en daar komt gras voor terug. En jawel, er wordt gekaatst op gras en het kasteel is niet meer terug te vinden. 1450. Mooie verhalen, mooie tradities. En sinds dit fragment uit 1953 is er daarom weinig veranderd. Het oude Friese stadje Franeker heeft met zijn inwoners het feest gevierd... van het 10-jarige bestaan van de permanente commissie der Kaatspartij. En toch weet niemand buiten Friesland het echt, denk ik. Nee, nee, dat het zo oud is. Ja. Volgens mij ook wel het oudste sportevenement van Europa. Heel vroeger was kaatsen in heel Nederland populair, maar tegenwoordig eigenlijk nog in Friesland. Het is ook een beetje moeilijk, al die spelregels. Ze weten het zelf ook heel goed dat er bij het Kaatsen eigenlijk nooit iets is veranderd. Nee, er is eigenlijk niks veranderd. Die PC, dat is een traditie, die het al zo lang loopt, daar verandert weinig aan. Nou ja, wat is er eigenlijk ook veranderd met de Tour de France sinds 1903? Het zijn gewoon een hele hoop mannen die heel hard door een ontzettend nationalistisch land heen fietsen. Jurrit van der Voren, dankjewel Jurrit. Uh, tot volgende week zondag, nieuwe kansen weer voor oude sportnostalgie. Maarten, Maarten van der Weijden, Olympisch kampioen, open water, 10 kilometer in Peking. Wat doe jij vandaag de dag? Ja, dus, dus ik, ik won in Peking en toen na nam ik afscheid. Toen heb, ja. ik, heb ik me druk gemaakt om het schrijven van mijn boek. Uh, ik heb een heleboel bedrijfspresentaties uh, gedaan... en nu ben ik al meer dan een jaar werkzaam bij Unilever. Pardon, je bent wiskundige? Wiskundige, ja. ja. Ik zit in de financiën, dus dat oh, ja. helpt de wiskunde... wel een beetje bij de, de verkoopcijfers optellen en uh, van, van elkaar afhalen. Ja, maar wat doe je daar nog meer dan? Ik uh, maak me druk om de, de wasmiddeltjes en de schoonmaakspulletjes en de vaatwasblokjes. Ja, nou, iets, iets, iets zeggen wat, wat is je core business daarin? Ja, dus het gaat om, om homecare en ik zit op de financiën van de marketingafdeling. Ja. Uh, dus als er nieuwe producten van Robijn of van Omo of van Suno komen, dan gaan we dat doorspreken. Is dat handig? Is dat voor de consument handig? Is dat voor ons handig? Is dat voor de supermarkt handig? Ja, goh. Uh, maak je ook dan een beetje uh, reclame? Uh, denk je daarover? Hoe zetten we dat soort producten in de markt? Nou, ja, tuurlijk. U uiteindelijk moeten wij zorgen, wij moeten de consument eigenlijk helpen bij het maken van hun keuze. Uh, en dat lukt niet uh, zonder enige vorm van voorlichting of van, uh, of van media. Nou, hart, hartstikke uh, interessant. Le leuke nieuwe wereld. Nederland zou bij de komende Olympische Spelen de top 10 van het medailleklassement niet halen. Uh, dat is de stelling. 89% is eens daarmee. 11% oneens. Wat denk jij? Uh, het, is de, het is de doelstelling van Maurits Hendricks en OC Nou, Als ik naar het stemmen kijk, het, het zou wel kunnen. Want hier hebben nu we nu al ja, een ja, stuk of twee goud al uh, te pakken. Nou, maar het zou zomaar kunnen dat als je in het zwemmen, als je er daar uh, drie of vier pakt. Ja, ja. dat kan zomaar. Dan heb je al een flink stuk, stuk te pakken. Ja, en dan heb je natuurlijk nog de, de hockeyploegen die altijd ja. wel uh, goed zijn. Uh, de, er is altijd wel een verrassing. Dus ja, ja maar vindt goed die druk op zo'n Olympische ploeg? Van uh, dit, dit willen wij als NOC NSF. Doe uw best. Nou ja, kan ik denk dat individueel elke sporter het maximale uit zijn uh, prestatie wil halen. En dat NOC NSF. Uh, daar daarbovenop zegt, nou, als team willen we eerst de 10 halen. Ja, dat, dat kan geen kwaad. Nee, het kan geen kwaad. Maar ja, als het maar niet een, uh, een desillusie wordt. Uh, als, je, als je nummer 11 wordt in het klassement. Hè, dan heb je zo'n gevoel van de spelers zijn mislukt. Ja, voor de individuele sporter is, is de desillusie als hij vierde wordt en die wil winnen, ja. is denk ik iets groter. Ja, kijk je er naar uit dat het open water straks een opvolger krijgt? Of denk je, ik zou het nog wel even willen blijven? Nou, op, op zich maakt het zeg maar, niet zoveel uit, maar het lijkt me wel spannend om die wedstrijd te zien. Dankjewel Maarten van der Weijden. Mooie zondag en veel plezier bij de collega's van langs de lijn.